Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. trade this perfect version of you using hashtags to survive addicted to this online life well here is something you might want to try and do Was het was een addicted heet in het nummer van Colin Hoeven. Uh, dat gaat een beetje over uh, dat iedereen een beetje met snuffert op de smartphone zit. Ik uh, heb er vandaag ook uh, even getuigen ja, ik ben er ook vandaag, uh, de getuige van geweest. Uh, ik uh, moest opdraven voor een gesprek bij een energiemaatschappij. Uh, het leuke van het uh, verhaal is uh, dat je dan op een gegeven moment binnenkomt... en een ex-radiocollega tegenkomt. Ja, dat ik altijd weer geinig. Uh, en dan zitten die mensen dan verbaasd te kijken. Waar ken jij die van? Ja, we hebben hier wel eens uh, radioprogramma's uh, gemaakt. Ik heb het over... Mr. Europe, Anders Sandberg, Want uh, dat was de man uh, die, daar, uh, die daar nog uh, uh, uh, zijn werkzaamheden heeft. En ik uh, was uh, voor een hele andere functie aan het uh, solliciteren. Ik ben het overigens niet geworden. Maar goed, uh, dat, uh, dat te scheiden, dat, dat is ook niet zo'n uh, ramp. Want ik uh, zat alweer uh, te kijken op een gegeven moment van... Ja... Uh, moet ik acht uur per dag in een glazen vissenkom zitten? Uh, ik ben een beetje wat dat betreft wat meer vrijgevochten. Laat mij nog maar een beetje lekker buiten ook posten, een beetje bezorgen... en wat kranten rondbrengen en noem maar op. Uh, dat zou ik toch 1, 2, 3 missen. Uh, terug naar het uh, verhaal van het dit, uh, Want dat uh, is uh, het uh, verhaal van... Uh, dan zat ik op een gegeven moment uh, in, uh, bij de receptie daar een beetje naar buiten te kijken. Voor het Bijlmerplein, want daar uh, speelde ze zich af... En als je die mensen dan op een gegeven moment ziet pauzeren... dan zie je ze allemaal met een snuffert. Alleen maar ja, op een iPhone of een... Uh, of een, uh, wat is het, een een of ander Koreaans merk. Uh, een beetje de laatste berichten op social media. Te, nou, en daar gaat het nummer van Colin. Hoeven van dus over? Welkom bij dit uh, tweede uur. Ik heb er een beetje een lange aanloop. Af en toe een beetje een zijsprong. Moet je maar even me vergeven. Uh, dat is uh, een beetje het uh, verhaal wat uh, Colin Hoeven beschrijft in de notendop. Als je het clipje ook ziet, hij heeft er een clipje bij gemaakt... komt hij zelf trouwens twee keer in voor. En uh, het is ook een, uh, ja, eigenlijk een, uh, een clipje waarbij je dan op een gegeven moment... even met je neus op de feiten wordt gedrukt. Want ja, het gaat toch over het gedrag wat wij toch een beetje allemaal een beetje uh, bij ons hebben... als we zo'n ding in onze uh, handen hebben zitten. Uh, maar ja, tegenwoordig uh, ontkom je er niet aan... Want als we de muzikanten uh, die we hier hebben... dan kom je ze meestal tegen op de sociale media. Dus of dat nou Instagram, Facebook of Twitter is... Uh, daar zijn wij dan toch voor een deel weer afhankelijk van. Ja, sorry Colin, maar het moet dan ook wel gezegd worden in dat, uh, dat opzicht. Deze dame gaat morgen haar EP presenteren uh, met haar band uh, Kalulu. En Heartburning is het nummer van uh, een van de, de tracks uh, die uh, op de EP staat. Coats heet uh, de EP. Mm -hmm. Lions Den was dit. En uh, dat uh, nummer heette Nauko. Dat is het uh, laatste nummer wat, uh, wat is uh, uitgebracht. En het bracht de tijd inmiddels hier uh, om kwart over negen bij uh, Alternative FM op ZFM's antwoord. Ik moet het er wel even goed uh, bij zeggen, want uh, tegenwoordig uh, moet ik dat zo uitspreken. De uh, gast, uh, straks gaan we natuurlijk nog weer even wat uh, van er horen, uh, van, is Anke Timmer. Um, ja, uh, jij komt... Uh, nou ja, je woont nu in Utrecht. Klopt. Ja, want dat is... Uh, Nederlandstalig hadden we het net in het uh, vorige uur over. Van, uh, dat is toch uh, voor jou ook uh, de beste manier om je te kunnen uiten. Um, uh, dan is ook weer zo'n vraag die er terugkomt. Uh, ik heb hem wel eens aan meerdere muzikanten ook uh, gesteld. Ook jij wil natuurlijk graag dat je nummers op een... Uh, op een voor een breed publiek te horen is. Lukt dat een beetje? Nou, uh, her en der uh, lukt het wel een beetje. Ja. We zijn uh, uh, gedraaid bij Frits Spits. inmiddels met twee liedjes bij de taalstaat. Dat las ik, ja. En uh, we zijn verleden weekend gedraaid op Radio 2 met het liedje Quick Step. Ja. En uh, ik moet zeggen dat dat wel, dat is wel echt mega leuk. Als ja. dan uh, mensen hier ineens appen en luid meezingend in de auto. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Maar dat je liedje uit de radio komt gewoon op de snelweg. Ja. Somewhere in Nederland. Ja. Daar, daar word je wel echt heel erg vrolijk van. Ja. En geeft dat ook energie om dan uh, hier hierdoor het ook voor? Um, ja, ja, ergens wel. Ja. De, niet, niet 100 procent, want er zijn meer facetten die ik heel aantrekkelijk vind aan muziek maken. Maar het is wel iets wat echt ontzettend leuk is. Hmm. Uh, ja, want, want uh, dat is uiteindelijk ook een beetje het streven. Dat, uh, dat je natuurlijk. Uh, maar maak je ook muziek omdat je vindt dat het ook. Hè, dat er sommige liedjes ook uh, dat die, uh, dat die moeten worden uitgebracht? Uh, ik ken bijvoorbeeld hier een schrijver in dit ja. dorp. Die ja. zegt: Ja, ik uh, doe het niet voor de grote massa. Nee. Ja. Ik vind soms ook dat, uh, dat er gewoon uh, verhalen geschreven moeten worden. En ook verteld moeten worden. Is dat ook bij, bij jou een beetje het uh, geval? Dat jij ook soms. Uh, of werkt dat niet zo? Um, ja, voor mij is, is de reden van schrijven... Um, is nou eenmaal... dat ik moet schrijven. En ja. Dat, gaat, dat is, kan ik niet echt anders verklaren... dan op nee? die manier. Dat is ja. wat ik heel graag doe. En dat is, dat is waar ik ook graag steeds beter in word... en waar ik me echt mee bezig wil houden. Ja. En um, ja, voor mij doet dat er zo toe... dat ik denk dat dat moet ook naar buiten. En dat dat niet alleen maar iets is... van mij en mijn woonkamer of zo. Oh. Maar dat ik daar heel graag ook mee op pad wil. Ja. Uh, hoe schrijf jij een liedje? Um, nou, het is, het is vaak wel zo... dat ik bijvoorbeeld al een soort textideetje heb... of dat ik ergens aan een zin ben blijven hangen... of, uh, of aan een akkoordenschema... en dan bolt dat even een tijdje... en op een gegeven moment ga ik gewoon zitten... en dan, en dan maak ik het. Mm -hmm. En soms in één keer helemaal af... en soms maak ik dan de eerste helft van het liedje... en uh, twee dagen later de andere helft van het ja. liedje beetje op die manier. Ja, en het, uh, is het ook zo dat ook jij iets... Uh, waarvan je in het dagelijks leven iets meemaakt? Nee, daar kan ik wel wat mee. En dat vervat uh, je dan Ja, zeker. Uh, zeker, ja. Zeker, ja. Heel erg. Dat werkt uh, bij de meesten ook uh, zo. Hè? Ja. Dus bij jou ook. Ja. ja. Uh, geef eens een voorbeeld van een liedje waarvan je denkt... nou. Hier uh, heb ik iets meegemaakt. Bijvoorbeeld in de trein of noem maar wat. Nou, ja. uh, uh -huh. sterker nog. Ik ga dat liedje straks ook spelen voor je. Ja. Uh, dat is eigenlijk een liedje over mijn broers. Ja. Ik, ik heb twee broers en een zus. En, ja. en uh, afgelopen zomer ben ik met mijn, met mijn twee broers gaan fietsen door Nederland. Ja. En uh, dat, dat zijn dus enorm sportieve, fitte gasten. Ja. Uh, ik sleep mijzelf met moeite een keer per week naar het zwembad. Uh, je kan je voorstellen dat er enig contrast <laughs> aanwezig was. Ja. Uh, maar... Godzijdank zaten wij niet op drie verschillende fietsen... maar hadden we één fiets en een tandem. Yeah. Dus ik kon, nooit, uh, ja, ik, ik kon nooit achterblijven in een van de dorp... terwijl zij al in de volgende uh, stad ja, waren. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, en, en dat was, was een hele mooie week. en ja. Uh, ja, Echt wel ook een week waarin je gewoon voelt van... ja, maar dit zijn gewoon mijn broers, weet je. En dat, ja. dat is nu zo en over tien jaar zo. En dat, ja. dat is wel een heel, heel sterk gevoel. En daar uh, heb ik ook een liedje over geschreven. Ja, want... Uh, is dat, dat, dat, dat kan bijna iedereen uh, voor, een, voor een hoop mensen herkenbaar zijn. Hè? Van ja, Wat je, wat ja, je zelf deelt binnen je familie. Hey, je beschrijft dan in dit Ik, ik ga ervan uit, uh, dat liedje wat je straks gaat spelen... dat dat een beetje een beschrijving is van een fietstocht uh, met je twee broers. Ja, ja klopt. Ja. klopt. Ja. Ik zou bijna zeggen, het, uh, het is Daniel uh, Logus avant la lettre, zo, uh, zoiets. Ja die, een, nou ja, die vind ik wel te gek, ja? bijvoorbeeld Daniel Logus, ja. ja. ja. Ja. ja, die heeft uh, samen met Kik... Ja, op fietsen heeft hij geschreven. Heeft die ja, die klopt. geschreven. Klopt. En als je dat uh, liedje dan ook hoort... Dan, dan waarn je ook zelf op uh, de Drentse ja. hei. Ja, en uh, noem het maar op. Dus ik ja. Ja. Dus, uh, ben, ben ook heel nieuwsgierig... hoe, uh, hoe jij straks... Uh, dit, uh, dit nummer gaat, uh, gaat... ja, gaat spelen. Want... Misschien krijg je er een bepaald beeld bij. Ja, ja, ja. ik hoop het. Nou, dat, dat gaan we zo, zo dadelijk natuurlijk uh, horen. Maar we gaan nog even ook uh, muziek uh, draaien. Um, een van de dingen is... Uh, uh, dat zijn twee uh, nummers achter elkaar. Uh, de eerste is Loreley. Uh, die zit de laatste weken ook uh, vrij regelmatig in het uh, programma. En daarachter uh, zit Marvin D met, uh, met zijn uh, laatste verschenen single. Vorige week hebben we hem voor het eerst uh, gedraaid... En deze week, dus uh, nog een keer, uh, nou, natuurlijk tot uh, aan het moment dat hij komt, samen met de band. Uh, dat gebeurt op 6 december. Dus schrijf maar alvast op. Uh, Marvin D. en de band uh, komen 6 december. Dat is, uh, nou, uh, denk een week of vier en in, dan, uh, dan komen ze hier langs. Uh, dit uh, is dus uh, Loreley. En het uh, nummer wat je gaat horen, dat heet Do You! Crying says the tears come rolling down Telling you don't worry Cause these things get better with time That you better trust me now Stop asking how I know this cause I don't Cause I don't really know what's going on In there right now You've been trying to find shelter and affection But all you get is loneliness and hurt And you're missing her and the way you were Before she changed her mind But darling, what you gave her is more than she deserves You don't get So you're letting go, but you keep her even closer. Telling me that life is giving you no choice. And if you really want her back, you go act like that. Don't leave it up to her. Don't you let her kiss you without saying where you're Storm that we've seen and We have lost some things too But it's never too late To say what you're thinking We have all the time in the world As the winds are circling the house We'll weather the storm Whether it's cold sun at the end, stand up with me, open the shutters one by one, it will take some time Het leuke is dat de muzikanten je soms ook zelf benaderen. En Marvin Day en zijn band is er één van. Ja, we hebben weer een nieuwe single. Ik zie, hem. nou, kom maar op met dat ding. Dus, uh, en hij zint, uh, sinds vorige week zit hij ook uh, gewoon in de uitzending. Bolt everything down. En hij is 6 december bij ons Toren in de uitzending. Komt hij met een uh, kleine bezetting. Dus ook Marcus, dat, dat moet voor Marcus ook helemaal een beetje Marcus, want dan moet helemaal geen probleem zijn. We gaan even naar de, naar de speelplaats. De, de ruimte waar de, de muzikanten zitten. De, de muzikant van dienst is vandaag Anke Timmer. Uh, ik zei net al bijna Elsie, maar dat is het toch echt niet. Nee, ze heet gewoon Anke. Maar het liedje gaat wel over Elsie. Uh, want dit is het nummer wat wij al wekenlang eigenlijk al spelen op de radio. Dus Anke. Ga je gang. Hoetjes op een baan. En als ik kom, je dansen, we dansen in de straat. Anders dan het arrangement wat ik uh, hier heb uh, gedraaid. Dus uh, wat dat gaat uh, uh, helemaal goed. Uh, we geven je even de gelegenheid om even met uh, de gitaar uh, aan de gang uh, te gaan. Draai wij even een ander nummer. Want het is ook een uh, dame die uh, hier al uh, veelvuldig uh, te horen is uh, geweest. En uh, dat is uh, de dame Aion met The Circle of Blame. Aion was dat met The Circle of Blame uh, helemaal aan het begin van dit jaar uh, uitgebracht. We zitten tegenwoordig nu alweer aan het eind van het jaar. En uh, toen waren de dagen ook uh, enigszins kort. En was het ook vroeg donker. En nu is dat uh, weer het uh, geval. Maar uh, we hebben pas uh, ergens rond de kerst. Dan uh, gaan uh, de dagen weer langer worden. Maar goed, zover is het nog niet. Uh, we gaan weer uh, terug naar het... Uh, de dame tegenover ons. Inmiddels uh, de akoestische gitaar gepakt. En ze had het al net aangekondigd. En een nummer wat uh, ze heeft uh, geschreven toen zij op pad was met de Broers. En uh, aangezien er nog niet echt een, een titel, hebben we nu maar een werktitel. Het, de werktitel luidt Broers. Achterop en honderd boten rammen. Johnny fietst voorop En wij daar achterrammen. Soms zijn we boos Soms zijn we stil Soms is er weer een stad voorbij Soms op een eiland of in een weiland Met drie tentjes op een rij Kijk, iets hier klopt Voor nu en altijd Iets hier is voor nu en altijd Ik kan ze schieten, soms die gasten. Maar ze horen bij mijn favoriete vaste lasten en ik heb meer jaren op te tellen. Maar zij zijn stukken snel. Gelukkig zit ik op een tent, mij raken ze niet kwijt. Nou, Ik heb een, nog een, uh, ook nog een andere titel. Mijn raken ze niet kwijt. Dat zou <lacht> ook kunnen zijn. Dus uh, goed, het uh, was het, uh, het laatste liedje... wat Anke vandaag uh, heeft uh, gezongen. Anke Timmer. Uh, de, de EP is uh, gewoon nog uh, te krijgen. En zeker... Als zij samen met de mannen van Van Piekeren, dan, dan komt dat natuurlijk dik in orde. En als we het toch over Van Piekeren hebben... hier zijn ze met het allerlaatste lied. Opnieuw mijn hart gevolgd om op een podium te staan. Ik vind steeds opnieuw excuses om voor mijn droom te gaan. Ik heb van me laten horen geschreeuwd in de duisternis. Het is veel sterker dan mezelf. Het mooiste dat er is Ik wil die tekst, dat ene woord Dat door meer en been heen gaat Blijf zoeken naar die ene zin Zodat de onrust ons verlaat Dat ene lied dat niets ontziet Troost en tranen lacht dat de wereld op zijn kop zet alle pijn verzacht, ik wil je laten voelen dat de mensen leven telt. Ik wil de grootste gaaiers jagen door hun eigen mijnenveld veld, ik wil dat geintje hoop. Zo klein. Ik wil wat onbereikbaar is, bereikbaar laten zijn. Ik wil die ene melodie die over alle grenzen gaat. Blijf zoeken naar die ene klank zodat een nieuw begin ontstaat. Dat je me zingen hoort, Ik wil dat het je verstandig en onverstandig maakt. Dat wil ik, totdat iedereen, iedereen. This endless road I know I shouldn't be driving now heet Jedita en het nummer dat heette You and Me en daarvoor hadden we natuurlijk Jan van Piekeren samen met Bent ga ik vanuit en het allerlaatste lied. Nou, het allerlaatste lied heeft Anke inmiddels ook laten horen, dat ging over de broers. Dat is de werktitel zeg ik dan maar, maar het zou me niks verbazen als ze op een gegeven moment zegt, Mee, raken ze niet kwijt. Dat zou natuurlijk... <lacht> nou, wie lopen. weet. Ja, hoe vond je het? Hoe vond ik wat? Hier, ja, zijn. Hier, hier zijn. Hartstikke leuk. Ja. Ja, man. Ja, nou, dan, leuke uh... gasten, leuke plek, mooie liedjes. <laughs> ja, nou, ik vond goed. het hartstikke leuk. Nou, Oké, okay. nou, dan is het bij deze meteen de uitnodiging voor een volgende keer. Dankjewel, als ik kom je, graag je, terug. Als je een, uh, misschien een groter album hebt wat je graag uh, uit wil uh, brengen... dan uh, mag je bij ons uh, nog een keer terugkomen. Hartstikke leuk. Misschien in een uh, kleine huiskamersetting met de hele band. Dat zou kunnen. Dus, ja, wie nou, weet. Dus, Um, goed, uh, de optredens die nog uh, komen. Nou ja, één had je er al verklapt. Dat is uh, met uh, Van Piekeren. Klopt. Dus ja. Wou je wat? er nog meer weten? Nou ja, wat gaat er nog meer gebeuren? Um, ik speel half december in het muzieklokaal in Utrecht. Ja. Uh, maar ik speel 7 december in Theater De Kom in Nieuwegein... met een liedjesprogramma Dromers. Ja. En uh, dat is misschien eigenlijk wel een hele mooie show om bij te zijn. Ja. Als je in de buurt bent... En verder speel ik op het moment vooral veel uh, uh, timmers op je bank. Oké, okay, dat zijn de huiskamerconcerten. <laughs> Klopt. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En, en graag tot een andere keer. Yes. Goed. Nog één, uh, ja ik zei net, uh, dat was uh, Maggie Brown aan het eind van deze, Maar dat bleek dus canvas blanco. koper, Je had even gewoon uh, beter op moeten letten. Take flight, dat is wel van Maggie Brown. En uh, I Made It Up, dat nummer wat je net uh, een beetje voor negen hebt uh, gehoord... dat was dus van Canvas Blanco. Dit zijn de echte mensen van Mickey Brown. Ja Awesome. Joe Marches en uh, Breaks My Heart. Dat was het uh, eerste nummer wat, uh, wat uitgebracht is uh, van uh, Day In Day Out. Hoe vond je het uh, vandaag, uh, Marcus? Weer heerlijk ouderwets. Ja, dat was een Ja, Lekkere muziek. Ja, lekker. En ze komt ook uit Utrecht, net als uh, Joe Marches. Dus uh, het is een uh, goed klimaat. Zij heeft nog wel een ritje voor de boeg. Ja, goed klimaat in ieder geval. Uh, dat Utrecht uh, Breaks My Heart uh, van Joe Marches komt daar dus ook vandaan. En Anke uh, werkt er tegenwoordig. Al lange tijd, maar goed. Uh, we moeten er uh, tot de Utrechtenaren uh, noemen. Uh, nou, het wordt een druk agenda de komende tijd, heb ik alweer gezien. Dus, uh, ja, want, ja, Live Uptraders, uh, Rob Akthauert. Ja, uh, ik heb tussendoor nog wat andere dingen. Uh, ja, 29, 29 november hebben we Dusty Stree. Die komt weer eens uh, langs. Dat is ook wel een tijdje terug. Die uh, jaren vier, vijf geleden is hij ook uh, geweest. Dus ja... Wordt nog wat. Dus volgende uh, week hebben we volgens mij heel wat anders. Volgende week gaan we iets met ondernemers doen. Dus dat, uh, dat schijnt volgende we week. Dus volgende week lijkt het er niet heel erg op dat we ons normale programma gaan volgen. Ja. Ja, we zouden eigenlijk dan weer in kool moeten zeggen gewoon... Tot volgende week. Maar ja, dan sta ik ergens op een strand met een antenne in mijn klauwen. <laughs> dat zou zo kunnen. Uh, dan moet ik hier uh, zitten. Maar goed, uh, dat zullen we volgende week zien. Straks hebben we natuurlijk nog altijd vaderveugen. En dit is een ode aan Nick Drake. Uh, dat is Alaska. Die hoort tot aan het nieuws van 10 uur. Dag.